Twee oud-werknemers vertelden aan de NOS... dat het personeel meestal wel goed is opgeleid... maar niet is opgewassen tegen de harde praktijk. Vakbond Abfacabo onderschrijft dat... en zegt dat het verhaal opgaat voor meer instellingen in Nederland. Inwoners van vijf grote EU-landen... zijn sterk verdeeld over de toetreding van Turkije tot de Unie. Blijkt uit een onderzoek van twee universiteiten uit Spanje... en één uit Turkije. Van ondervraagde is 47% voor toetreding en 47% tegen... Tegenstanders van toetreding van Turkije vinden dat een islamitisch land niet past bij de christelijke wortels van de EU. De nieuwe aartsbisschop van België heeft een verband gelegd tussen homoseksualiteit en anorexia. Homoseksualiteit komt niet overeen met wat seks hoort te zijn. Net zo min als anorexia te rijmen is met eetlust, zei aartsbisschop Leonard in een vraaggesprek met een Waalse tv-zender. Leonard kwam een paar jaar geleden in opspraak door homoseksualiteit abnormaal te noemen. De zilveren camera voor de beste nieuwsfoto van het jaar is toegekend aan Pim Ras. Hij maakte een foto van het drama op Koninginnedag in Apeldoorn. Een nieuwe prijs die voor het fotoverhaal van het jaar werd toegekend aan Emilie hüdt Udig. Zij leed aan de ziekte van Horskin en legde het verloop van haar ziekte vast in een fotoboek. De huismus is opnieuw de meest gespotte vogel in Nederland, blijkt uit de Nationale Tuinvogeltelling... Huismus was vorig jaar ook al het meest gespot. Op twee staat de Merel en op drie de Koolmees. Vorig jaar was dat nog andersom. Voetbalclub PSV heeft aanvaller Jonathan Rice op staande voet ontslagen. De Braziliaan heeft verboden middelen gebruikt. De club vindt verdere samenwerking met Reis onmogelijk... omdat die opname in een gespecialiseerde kliniek weigert. Het weer, het vriest overal licht en er is kans op gladheid. Morgen soms zon, maar ook nog kans op een sneeuwbui. In het zuiden dooit het in de middag licht. In de rest van het land blijft het vriezen. Dit was het Zo uur. Zandvoort, Zandvoort heeft, het heeft het al 20 jaar. En jij beleeft, beleeft, het. Het. beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZFM. Met, Met nu het laatste uur. We komen het laatste uur, Henny van Petergem. En ik spreek vandaag met Fokke Vellema. Dit is het tweede deel van het interview wat ik met dokter Fokke Vellema had. Hij is jarenlang een zakenman geweest en hij woont nu alweer tien jaar weer in Zandvoort. Kunt u daar iets van vertellen, meneer Vellema, over uw uh, zakentijd dat u de Zakenliedenclub heeft gevonden? CBMC heette dat toch? Uh, ja... De CBMC betekent Christian Businessman Committee. Dat is een internationale organisatie van christen zakenlieden. En het is niet een debuteurclubje die elkaar de loef afsteken door het beter te weten over bepaalde religieuze zaken. Nee, het is een groep die naar buiten treedt om anderen het evangelie van de Bijbel te laten weten. Te laten horen. En op, op wat voor manier doen ze dat dan? Hoe, hoe komen die zakenlieden daar dan terug? Op een hele simpele manier mensen uitnodigen om, zo om een avond bij te wonen, zodat de CBMC'ers uit kunnen leggen wat hun doelstelling is. En hun doel is inderdaad het samen beleven, samenspreken over het geloof in de Bijbel. Mm -hmm. ja, wat, wat betekende dat voor u persoonlijk toen u daar kwam? Ik zag op een, op een bepaalde dag zag ik een advertentie in de krant van, van deze CBMC-organisatie. En ik dacht, dat lijkt me een goed idee om daar naartoe te gaan. Want allicht on ontmoet je uh, kopstukken vanuit het bedrijfsleven... ...of mensen die uh, zich bezighouden met belangrijke marketingprojecten... ...om die te leren kennen en zodoende uh, nieuwe klanten te creëren. En uh, pakte dat ook zo uit... Dat pakte even anders uit. Ik ontmoette daar inderdaad een aantal mensen. De diepste levensvragen. Die bleven er. En ik, ik wist niet dat die aan de orde zouden komen. De vragen van. Waar komen wij vandaan? Wat is het doel van het leven? Is er een toekomst na dit leven? Is het oneindige universum. ...uit het niets ontstaan. Is er een God... ...die alles beheert? De avondbijeenkomsten... ...van de CBFC... ...verliep anders dus... dan ik verwacht had. De leider opende met gebed... ...nou ja... dat had ik wel eens eerder gehoord. De problemen... ...van de ondernemer... ...zoals belastingen... ...personeelskosten... Personeelsproblemen en omzetverhogingen waren onderwerpen die echter niet aan de orde kwamen. Niets van dit alles. Maar de leider, een directeur van een internationaal groot bedrijf, sprak over zijn persoonlijke relatie met Jezus Christus. Een persoonlijk geloof met de belofte eeuwigheid. En de inleider die uh, begon uiteen te zetten wat voor hem uh, een relatie met Jezus Christus betekende. Nou dat is het laatste wat ik had verwacht. Ik dacht het gaat over problemen in de organisatie, belastingen, andere uh, internationale uh, contacten of wat dan ook die belangrijk waren. Maar nee, er werd dus gesproken over persoonlijk geloof een relatie met Jezus Christus. Ik ben christelijk opgevoed, maar... daar had ik er nog nooit van gehoord, of zeker niet bij stilgestaan. En het sprak me zo aan... zodat ik na afloop naar de, de inleider ging... en zei... Nou meneer van Katwijk, u heeft geweldig gesproken. Het was allemaal erg mooi. Maar ja, de een is gelovig en de andere niet. U bent het wel. Ik ben het niet. En deze man ging niet preken. Nee, die opende zijn Bijbel... En die zegt, kijk, hier staat één tekst, die is essentieel. En die zegt, zie, zegt Jezus, ik sta aan de deur en ik klop. En indien iemand de deur opent, ik zal bij hem komen en maaltijd met hem houden. En maaltijd met hem houden wil zeggen, vriendschap creëren, vriendschap houden. Bij u. Dus u ontdekt eigenlijk uh, tijdens die avond dat het mogelijk is om de Heer Jezus persoonlijk te leren kennen en een relatie met hem te krijgen, een vriendschap op te bouwen. Hoe kan je nou een vriendschap opbouwen dan met de Heer Jezus? Hoe doe je dat in de praktijk? Ja, dat is een goede vraag, want zo eenvoudig is het ook weer niet. Uh, door gebed krijg je antwoord. En dat klinkt, klinkt misschien wel een beetje uh, onduidelijk. Maar zo is het toch, het gebed wordt beantwoord. Dus zo ging het ook in mijn leven. Ik dacht bij mezelf, laat ik de proef nemen. Ik bid en ik wil zien en aanwachten wat er gaat gebeuren. Ik zat in de auto en ik bad, Heer Jezus, als het waar is, dat het zo eenvoudig ligt dat een kind van u zijn, door u aan te nemen als Heer en Redder, dan wil ik een kind van u worden. Er gebeurden geen opzienbare dingen, maar één ding werd me heel duidelijk. Die Bijbel was zo ontzettend boeiend en verhalen werden nu werkelijkheid. Dat was een hele nieuwe openbaring voor mezelf. En al hetgene wat daar stond, werd levend. De belofte, de geschiedenis. Nee, het werd een hele nieuwe wereld. En op een bepaald moment was ik zo enthousiast, had ik maar één behoefte om dat ook weer uit te gaan dragen aan anderen. En mijn bedrijf was inmiddels overgenomen door Amerikanen. En dat was in de tachtigere jaren. En zodoende kreeg ik veel tijd om te evangeliseren. Dat wil zeggen, het Bijbelse Evangelie door te geven aan anderen. En in het centrum van Halen stichtte mijn vrouw en ik de Bijbel in. Want nu konden de mensen niet alleen via de kerken het Evangelie horen, maar ook in het centrum van de stad. Maar was de gelegenheid om mensen te ontmoeten, het evangelie door boeken en gesprekken te verspreiden. Als mensen niet naar de kerk komen, dan maar proberen de kerk naar de mensen te brengen. De Bijbelin is nu overgenomen door de gezamenlijke kerk van Haarlem en er werken vrijwilligers uit al deze kerken. All my soul is all my als je de Bijbel dat, dat God van u houdt, dat u, uh, je kan dus bidden, dus dat is praten met God als het ware, en dan krijg je dan ook antwoorden terug, zijn die antwoorden dan, uh, komt dat in je hart of in je geest, of lees je dan een antwoord van God door de Bijbel heen, komt het op die manier tot je, hoe gaat dat? Nou ik zou zeggen, ik denk, ik denk alle twee, het is heel moeilijk, voor de ene zal het anders zijn dan voor de ander en uh, die variatie hebben we gelukkig. Dat we niet in, volgens een cliché of een dogma hoeven te, gaan, we hoeven te gaan werken. Maar dat we ons op onze eigen manier uh, proberen een relatie met Jezus Christus te krijgen. Ja, dus voor u is gebed heel belangrijk geworden. En bidt u nog steeds? Altijd? Doet u dat dan elke dag? Nee, ik weet niet wat altijd is. Ik zou haast willen zeggen ja. Ik, bied, ik bid te pas en te onpas. Ja. In de auto of ergens anders, uh, uh, waar, waar het ook maar mag zijn. Je kunt op ieder moment in je leven in relatie uh, raken met, met uh, Gods Zoon Jezus Christus. Ja, en bidt uh, u dan alleen als u problemen heeft? Of uh, dankt u bijvoorbeeld voor het eten of ook voor andere dingen? Of hoe gaat dat dan door de hele dag? Want de meeste mensen die, die ik ken, die bidden dan bijvoorbeeld voor het eten. Dan zeggen ze, dank u heer uh, voor het eten, dat we weer lekker kunnen eten. Maar het, het gaat dus verder dan dat. Je kan ook uh, God vragen om je te helpen, of je kan hem voor andere dingen danken. Ja, zoals je met vrienden omgaat, of met je familie. En alles probeert te delen wat je tegenkomt. Dat kan je ook met, met hem bespreken. En dat behoudt dan eigenlijk die vriendschap met hem op? Ja. Dat is, dat is wel heel ja. mooi om te ontdekken. Dus ik begrijp dat u dat dan ook weer graag weer wilde doorgeven aan andere mensen. Ja. U luistert naar het programma Het Laatste Uur, waarin actuele gebeurtenissen vanuit bijbels perspectief worden belicht. Daarnaast vertellen mensen over hun ontmoeting met God en hun leven. In deze uitzending spreek ik met dokter Fokke Frank Vellema. Hij heeft een boeiend verhaal te vertellen. Hij is Sandvoerter en voormalig zakenman van inmiddels alweer 82 jaar oud. Hij heeft boeiende verhalen te vertellen. Dat is een heel bijzonder verhaal, als ik zo mag vragen. Bent u toen bij de CBMC blijven komen? Bent u toen de Bijbel gaan lezen? Uh, ja, dat heb ik zeker gedaan. Maar halverwege die ontwikkeling uh, emigreerden wij naar Canada. Natuurlijk uh, een <laughs> hele ingrijpende vernieuwing. Ja. Uh, en daar gingen we naar een bepaalde kerk waar we s'avonds Bijbelstudie hielden. En tijdens zo'n Bijbelstudie zei ik. Wij weten eigenlijk te weinig. Er zijn zoveel onderwerpen in deze Bijbel die wij niet goed begrijpen. Wat wij moeten doen is les nemen. En ik gaf mij op bij een uh, universiteit om daar Bijbelstudie te gaan doen. En waar en ging de Bijbelstudie over? In, uh... En dat begon over een eenvoudige, Het begon over een eenvoudige Bijbelstudie. Maar op een bepaald moment ging het over uh, Oud, Oud Testament studies... Communicatie, Nieuw Testament studies, archeologie, heel belangrijk, filosofie, eh, kerkgeschiedenis. Dus u heeft een heel uitgebreide studie en gemaakt. Het dat, dat werd inderdaad. De eerste twee jaar uh, studeerde ik dus uh, algemene bijbelkennis. En daar, daar haalde ik mijn bachelor degree. En toen dacht ik, dat vind ik zo geweldig. Ik ga door voor mijn masterdegree. Daar heb ik nog twee jaar aan moeten werken. En dat die, die, de diploma heb ik gehaald. Toen dacht ik, ik ga door uh, tot een dokter in de filosofie. En dat duurde nog eens een keer twee jaar. Dus bij elkaar heb ik zes jaar intercity gestudeerd. En dat heeft mij inderdaad uh, echt op heel veel terreinen de ogen geopend. Datgene wat er in de bijbel staat. Je bent op een gegeven moment geëmigreerd naar Vancouver, Canada. Uh, waarom is dat gebeurd? Hoe, hoe is dat zo gegaan? Ja, hoe is dat zo gegaan? Hoe komt zoiets? Heel spontaan is dit gegaan. Namelijk, we gingen op vakantie naar Canada. Een familie van ons woonde in Vancouver. En dat vonden we zo geweldig. Ik heb mijn zaak gelijk overgedaan aan een Amerikaanse instelling. En wij zijn gaan emigreren. En we hebben 20 jaar in Canada gewoond. En waar woonde u toen? Wij de... woonden in Vancouver, de mooiste ja. plek, de mooiste stad ter wereld. Ja, wat is daar mooi aan Vancouver? Wat is daar mooi aan? Nou, er zijn brochures en boeken over geschreven wat het zal ik niet in oh. vond Nee, maar, maar wat vind ik daar? Het mooie mooi? is qua natuur. Het <laughs> okay. ligt aan een geweldige, mooie baai. Uh, aan de overkant van de baai is Amerika. Daar kan je uh, gaan fietsen tot en met uh, Californië. Uh, de, de Rocky Mountains aan de andere kant. De meren en de, de, de, de, de, de bergen van, uh, van skivakanties, et cetera. Het noorden. Te veel om op te noemen, Geweldig, ja. prachtig. Ja, wat doe je als je gaat emigreren? Ik zeg tegen mijn vrouw. Weet je wat we doen? Ik ga studeren en jij gaat schilderen. Ja, oh, maar had dat ze dat zelf al gezegd dat ze geen schilderen. Dus ja. dat was eenvoudig. We hebben een motorhome gekocht zijn door heel Amerika heen gekroost. Marta schilderde, ik studeerde en met name uh, uh, de Bijbelstudies. Ja. En we hebben een geweldige tijd gehad. En dan kom je tot de ontdekking dat uh, er eigenlijk zoveel in de Bijbel staat, wat je vandaag de dag ziet gebeuren, met andere woorden de gebeurtenissen vandaag de dag in het wereldnieuws, kan je grotendeels terugvinden in het boek Openbaring. En dat is zo boeiend, dat, uh, daar raak je niet op uitgestudeerd. Ja, het boek Openbaringen, dat is het laatste boek in de Bijbel. En uh, ja, wat heeft u daar dan in gevonden, wat, in dat boek Openbaringen? Wat, ja, wat heb ik daar in gevonden? Laten we zeggen, je kunt er nooit alles in vinden, want het is één groot geheimenis. Maar er zijn toch bepaalde onderwerpen die uh, duidelijk zijn en uh, duidelijk uh, gecommuniceerd worden naar, naar ons. Want wij zien in de wereld dat de hele wereld meer dan ooit in onzekerheid is. We zien de strijd tussen machten zoals religies, de opkomst van een, van een wereldmacht, de wetenschap, dat een, de wetenschap probeert een superman, een supermens te creëren. En we zien dat de mogelijkheid is... Zelfs om massale steden en miljoenen mensen in een klap te vernietigen door een atoombom. Men voorspelt dat de aardbevingen steeds schelder worden. Pestilentie noemt de Bijbel het, dat noemen wij besmettelijke ziekten. Om kort te gaan, zoveel onderwerpen die we dagelijks in de krant zien staan. En iedereen, iedereen zegt dan: ja, dat is altijd al geweest. En het is ook wel zo. Honger en en oorlog en bacteriologische bacteriologisch zijn er misschien altijd geweest maar nu zegt de Bijbel dat alles tezamen in één keer zal gebeuren en dat is iets waar, we, waar een christen dus ook geprepareerd moet zijn het lijkt op een wereld ramp van immens formaat maar tegelijkertijd is het een reddingsplan die culmineert in de wederkantkomst van de Messias. De schepper van hemel en aarde, dat er een tijd zal komen waarin vrede heerst door het de Messias de wereld regeert, zoals beloofd. Wij leven in een hele bijzondere tijd. Dat zult u met mij eens zijn. En je komt zeker tot de conclusie als je het boek Openbaringen bestudeert. Daar zien we dat God een plan heeft en een doel met deze wereld. En in wezen worden daar de diepste levensvragen worden daar door God geopenbaard. Boeiend om te bestuderen en zullen we zeker een keer op terugkomen. Nou, dank u wel meneer Vellema voor dit interview. En we hopen in de volgende afleveringen daar dieper over door te spreken met u. Tot zover het tweede en laatste deel van het interview dat ik had met meneer Vellema. Hij vertelde over het bijboek Openbaringen. En zelf vond ik een boek getiteld Het visioen van dominee Wilkerson, wat hij in 1974 heeft geschreven. En vorige week vertelde ik vanuit dit boek iets over de economische crisis en problemen in de wereld. Vandaag vertel ik nu iets over wat ik in dit boek heb gelezen. ...over andere wereldproblemen. Veel mensen lezen in het begin van het jaar hun horoscoop. Zo las ik dat ook een damesblad wat ik aan het lezen was. Er stond van elke dierenriemteken een hele bladzij vol van de horoscoop voor 2010. Als christenen geloven we eigenlijk niets in horoscopen... ...maar geloven we dat de Heer Jezus onze toekomst bepaalt. Dat staat bijvoorbeeld in het Bijbelboek Jeremia... Er staat dat de Heere God positieve gedachten over ons heeft en een goede toekomst. En dat je dus niet zorg hoeft te maken als je de Heer Jezus kent. Dus hetgeen wat ik allemaal nu wil gaan lezen uit dit boek wat ik net noemde Het Visioen en uit de Bijbel, hoeft u geen angst in te boezemen. Want we mogen weten dat de Heere God al weet wat er gaat gebeuren met de wereld. Wat er in ons leven ook gaat gebeuren, want Hij heeft een plan voor je leven en Hij heeft een goede toekomst voor je. Maar het is wel zo dat dus heel veel dingen zullen gebeuren in de wereld waarvan we wel op de hoogte kunnen zijn. God zegt ook, er gebeurt niets zonder dat hij het zijn kinderen vertelt. En zo heeft de Heerde God ons ook veel geopenbaard in de Bijbel. Het woord van God is dat in feite. De christenen geloven dat de Bijbel het woord van God is. En weet je, al 80% van wat in de Bijbel wordt genoemd aan profetieën, dat zijn door dus een soort Voorzeggingen, wat er al in de Bijbel is gedaan, jaren geleden natuurlijk 80% van deze voorzeggingen in de Bijbel zijn al uitgekomen dat noemen we dus de profetieën uit de Bijbel die hebben we kunnen zien gebeuren in de wereld en 20% van deze profetieën die staan nu op het punt om uit te komen, om te gebeuren veel van deze profetieën van de eindtijd noemen we dat die staan in dus openbaringen en daarvan wil ik nu een stukje gaan lezen en ook uit het boek Het Visioen van David Wilkerson, die eigenlijk die dingen die in de Bijbel worden genoemd, vertelt aan de hand van de Bijbel. Wat er nu in de krant staat, kan je terugvinden in de Bijbel. Dat zal ik voorlezen.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 Negel nevel die in de kosmos hangt zal de maan rood kleuren en perioden van duisternis over de aarde brengen. Het zal lijken of de zon weigert te schijnen. En zo schrijft hij al deze dingen op in 1974. En enkele van die dingen, weet ik, zijn al uitgekomen. Ik heb gehoord en gezien op een filmpje op internet dat de maan al rood was gekleurd. En ik zag ook natuurlijk die uh, waterrampen op televisie, ook vijf jaar geleden met kerst. En uh, ja, hij schrijft ook overstromingen, orkanen, tornado's zullen oogsten, dieren en veel wild vernietigen en de prijzen nog hoger opschroeven. Ze zullen er de oorzaak van zijn dat sommige experts suggereren dat de natuur bezig is uit balans te raken. Hij schrijft ook, het zal steeds moeilijker worden het weer te voorspellen. Plotselinge stormen zullen opkomen zonder waarschuwing.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 Wat Europa betreft, heeft hij het ook over dat we weer zware sneeuwval, de sterkste winters aller tijden, zullen meemaken in Europa. En dat piloten zullen de slechtste vliegcondities van de luchtvaartgeschiedenis rapporteren. Hij zegt ook van dat er epidemieën zullen uitbreken en uh, cholera-epidemieën. ...in India en Pakistan. Ik weet niet of dat al plaatsgevonden heeft sinds 1974. Al die epidemieën en hongersnoden. Hij heeft het over ondervoeding, honger en epidemieën die daarmee gepaard gaan. Die een probleem zullen vormen voor waar veel landen voor komen te staan. Hij heeft het over voedselvoorraden en hulpgoederen die onvoldoende zullen zijn om het hoofd te bieden... ...aan overweldigende problemen en dat vele hulpeloos sterven... Volgens mij heb ik dat ook al eens op televisie gezien in Afrika. Hij schrijft ook dat medicijnvoorraden slechts een klein deel van degenen die in ernstige nood zijn zouden kunnen bereiken. En dat is een afschuwelijk gebeuren. Hij heeft het ook over hagelbuien, drastische weersveranderingen in de komende jaren. En eh, hagelbuien van ongelooflijke afmetingen. Grote brokken ijs zullen uit de hemel vallen. Las ik dat ook niet laat. Een keer in de krant, dat er een heel stuk ijs was gevallen. Deze buien zullen niet alleen de oogsten verwoesten en auto's verpletteren, maar ze zullen ook de dood van veel mensen veroorzaken. Hij zegt, let in de toekomst op berichten van intense ijs- en hagelbuien. Bereid u maar voor op strenge winters en records aan sneeuwval in bijvoorbeeld Verenigde Staten en Canada. Er zullen ook vreemde tekenen aan de hemel zijn. En daar relateert hij... Ook aan de Bijbel. De Bijbel voorzegt dat er in de laatste dagen ongebruikelijke tekenen aan de hemel zullen verschijnen. Bloed, vuur en rookwalm. Ik ken de volle betekenis van wat, niet van wat Joël in zijn visioen zag, dat staat in de Bijbel, maar ik weet dat wat ik heb gezien elk van deze voorspellingen kracht bijzet, schrijft hij. Er zullen vreemde en verbluffende tekenen aan de hemel en de sterren verschijnen. Door de eeuwen heen hebben veel profeten visioenen gezien van een enorme komeet die in aanraking komt met aarde en een bloedrode verontweiniging verspreidt over meren, rivieren en oceanen. En dit is de oorzaak van het verschijnen van ongewone tekenen in de lucht. ...heeft het ook over een periode van rampen. Uh, hij zegt van ja, waarschijnlijk kunnen we een periode gaan meemaken... ...waarbij we voor de televisie zitten en op de nieuwsberichten zien... ...rampzalige aardbevingen die de levens van vele duizenden kosten. Hij vraagt zich af, zal er terugkeer naar de normale toestand zijn? Kunnen we alle huidige drastische weersverandering en degene die gaan komen... ...afdoen als niets anders dan een kringloop die de wereld doorloopt... ...wat zoveel mensen zeggen...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 Dus dat zijn bijvoorbeeld dingen waar deze man het over heeft, wat we ook vaak al op televisie kunnen zien en wat ook al in de Bijbel wordt voorspeld. Hij zegt ook, ik weet niet wanneer al deze dingen die ik opschrijf zullen beginnen, ze zullen niet allemaal tegelijk plaatsvinden en we zullen zien hoe het zich ontwikkelt. Maar hij zegt, sommige rampen die hij voorspelt zijn nog toekomst en zullen nog gaan gebeuren. Maar van één ding kan je zeker zijn, overal zullen de weersomstandigheden verslechteren, aardbevingen en onverklaarbare rampen met slechts korte adempauzes zullen toenemen. Het programma Het Laatste Uur. Bedankt voor het luisteren. Volgende week kunt u luisteren naar het gesprek wat ik had met Herman Duiven. Herman woont in Woonzorgcentrum Nu-Unicom en vertelt over zijn leven. Ik hoop dat u dan ook weer luistert.